Thank you. Ik heb de hele nacht gehakt. Ik had wel tien keer oogcontact. In mijn eentje weer naar huis. Het pompt nog door dat feestgedruis. Ligt toch alleen weer in mijn mist. En ik voel me niet zo beest. Ik moet morgen weer vroeg op. Maar ik krijg die biet niet uit mijn kop. Waar zou ze nou toch zijn? Het meisje met die hele mooie haren. Ligt verdomme weer verplicht plafond te staren.